,9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Trudy Venderich met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen door noodweer. Een storm die gisteren Spanje trof, trekt naar het noordoosten. In Frankrijk zijn windstoten gemeten van 130 tot 150 kilometer per uur. De meeste slachtoffers verdronken aan de Atlantische kust. Anderen werden geraakt door rondvliegend puin of kwamen onder een vallende boom terecht. Ongeveer een miljoen Fransen zitten zonder elektriciteit. Het zuidwesten van het land is het zwaarst getroffen en diverse kustplaatsen kampen met overstromingen. De storm ligt nu boven België en Zuid-Limburg. De KNMI heeft een waarschuwing gegeven voor extreem weer in Limburg en het oosten van Brabant. Daar kunnen windstoten voorkomen met snelheden tot 110 km per uur. De brandweer in Zuid-Limburg heeft tientallen meldingen binnengekregen van schade door de harde wind. De meldingen gaan over afgewaaide dakpannen, omgevallen bomen en vallende zware takken. De korps in Limburg hebben extra personeel opgeroepen. In Amsterdam is de renovatie van het Vondelpark gevierd. Het project heeft tien jaar geduurd. Het stuitstuk was de onthulling van het beeld van de dichter Joost van de Vondel. Dat is ook gerenoveerd. De drainage is verbeterd en de wandelpaden zijn opgehoogd en vernieuwd. Ook de horecagelegenheden zijn opgeknapt. Net als de vijf bruggen, de hekken en de speeltuinen. Het Vondelpark stamt uit 1865 en kreeg in 1996 de status van Rijksmonument. Jaarlijks komen er volgens de gemeente zo'n 10 miljoen mensen wandelen, joggen of picknicken. In de eredivisie voetbal heeft Ajax thuis gewonnen van FC Utrecht. Het werd 4-0 door doelpunten van Soares, Van der Wiel en Rommedaal. Utrecht speelde bijna een uur met 10 man. Jan Buitens kreeg in de 33ste minuut de rode kaart na een overtreding op Siem de Jong. Het weer, behalve de stormwaarschuwing voor Limburg en het oosten van Noord-Brabant, veel regen, morgen lichte buien bij 7 graden, de dagen daarna droog en kouder. Dit was het NOS Show.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 blinken als ik was. De regen valt, verwerf je ogen in mijn hand Voordat mijn glimlach ze verbrandt vuur, Mijn vuur, in de liefde, mijn oude ogen Is beter als je nog wat wacht Want even later komt de nacht Het schijnt de koele maan.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 Dat waren Time Bandits met Live It Up hier bij CFM Zandvoort en Radio.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 I spell him. Stone. I'm a mean child. I'm a hoochie-coochie man.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 Um, ja dat was zeg maar, dat waren de finalisten van Hollands God Talent.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 was Helen Shapiro met Walking Back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 Stenders op E-Radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Wat is het hier? Uh, he